Tien uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. De man die vannacht in Amsterdam werd neergeschoten op een dancefeest in het Scheepvaartmuseum is aan zijn verwondingen overleden. Volgens ooggetuigen werd het slachtoffer in zijn nek geraakt. De politie heeft nog steeds niets gemeld over wie de doodgeschoten man is. In het Scheepvaartmuseum werd het dancefeest The Waterfront gehouden. Volgens de organisatie waren er 800 kaartjes verkocht. In de Zweedse hoofdstad Stockholm zijn vannacht opnieuw auto's in brand gestoken en de jongeren patrouillerende politieagenten. Toch zegt de politie dat de ernst van de onrusten afneemt, vergeleken met de afgelopen nachten. Ouders en buurtbewoners liepen door de straten om onrust te voorkomen. De rellen in Stockholm begonnen een week geleden nadat de politie een man had doodgeschoten. Hij zou agenten hebben bedreigd met een kapmes. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn twee raketten ingeslagen. Zeker drie mensen raakten gewond. De raketten kwamen volgens ooggetuigen neer in het deel van Beirut... dat onder controle staat van de Shiïtische Hezbollah. Mogelijk is de aanval een reactie op de toespraak van Hezbollah-leider Nasrallah. Die zei gisteren dat zijn strijders, de Syrische president Assad... de overwinning zullen bezorgen in de burgeroorlog. De vrees bestaat dat Libanon wordt meegesleept in het conflict in Syrië.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 Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land. Nu in Rijksmuseum Volkenkunde Leiden, een huis vol Indonesië, de collectie liefkes.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 U raakt niet uitgekeken. Voor meer informatie het noord Zondag 26 mei serveren meer dan 12 forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie een bijzondere picknick met bunkertaartjes en fortenbroodjes. Bezoek de vestingwerken tijdens de fortenpicknick te voet of te fiets. In de linie is het midden in de natuur actief genieten in de voorjaarszon. Ervaar op zaterdag 1 juni de zangbeleving Resonance gecomponeerd door Merlijn Twaalfoven. Vaar mee op een zee van betoverende klanken die door de Domkerk Utrecht galmen. Een uniek concert aan de vooravond van de culturele zondag Vokaal Kabaal. Informatie en kaartverkoop op culturelezondagen.nl Dit was lekker weg in Eigen Land. Dit is Radio 1.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 Matthijs Deen en Jos Paul. Ja, goedemorgen. Even leek het erop dat paus Franciscus... een duivel uitdreef op het Sint-Pietersplein. En ook al ontkende het vaticaan daags nadien... het dreef in ieder geval een schokgolf van beroering door Italië. Woensdag haalde de paus in zijn breek ook nog de evangelist Marcus aan... waarin de discipelen het er maar moeilijk mee hebben... dat ook niet-volgelingen de demon uitdreven. Kennelijk spreekt exorcisme enorm tot de verbeelding. En niet alleen nu, maar al eeuwen. We spreken erover vanmorgen met Hans de Waard... de historicus die een boek schreef over tovenarij in onze geschiedenis. En we praten met Laurens Hakkenbord, onze nationale Noord- en Zuidpoolprofessor. Hij neemt afscheid van zijn instituut, het Arktisch Centrum in Groningen. En we praten met hem over het dertig jaar Poolonderzoek en de warme relatie die we al vier eeuwen lang onderhouden met het vooral verre Noorden, waar ooit walvissen gevangen en helden geboren werden. Onze columnist van vanmorgen is John Jans van Galen. En in twee uur praten we met onze recensenten voor de boeken met Hans Renders en voor historisch getinte computergames met Guido van Eyck. Juke Veniga maakte een spoor terug over Jozef Pilatus. De man achter de Pilatus-methode. U hebt er vast wel over gehoord. Het is een fitnessprogramma. U kunt ons melden op ovt.vpro.nl. We beginnen met een fragment uit het nieuws van afgelopen week. De tijdcapsule. die volgende week op de Willeminapier in Rotterdam wordt geplaatst. wordt eigenlijk herplaatst. Net als bij de eerste plaatsing 122 jaar geleden krijgt die steen een boodschap mee voor het nageslacht. Toen werd hij trouwens geplaatst door koningin Wilhelmina, die was toen tien. En over nog eens 122 jaar wordt hij er weer uitgehaald. In 2135, dan mag hij weer open. Ja, dat is een fragment van een vandaag van afgelopen week. In de nieuwe tijdcapsule die nu wordt geplaatst, een vragenlijst aan de toekomst. Waarom willen en wilden we dat nou eigenlijk, zo'n tijdscapsule achterlaten? Je vraagt je af of er nog meer zijn. Misschien wemelt het er wel van in Nederland, maar zijn we ze allemaal kwijt. Daarover spreken we met uh, voor de gelegenheid tijdscapsule historicus Jurid van Voren. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> je bent in heel korte tijd misschien wel de tijdscapsule-specialist geworden. Hoe ging dat? Het is een beetje per ongeluk gegaan, want in het Olympisch Stadion, daar werk ik ook voor, heb ik zelf zo'n tijdcapsule gevonden. Vorig jaar in november hebben we in de Marathon-toren, de toren voor het Olympisch Stadion, een grote gedenksteen verwijderd. Die was daar aangebracht ter ere van het succes van de Olympische Spelen in Amsterdam van 1928. En daarachter, zo had ik ontdekt, bleek ook een lode koker te zitten, een tijdcapsule. En daarin zaten een oorkonde, een Olympische medaille van 1928 en de Olympische postzegelcollectie van 1928. Van wie was die die medaille weet je dan? Het was een, het was een, een deelnemersmedaille. Uh, elke deelnemer aan de Olympische Spelen kreeg zo'n medaille mee. Dus de oplage daarvan is enkele honderden, enkele duizenden. Daar zijn er heel veel van kwijt. Maar wat heel bijzonder is, is dat deze 85 jaar lang door geen, uh, geen vinger is beroerd. Dus de kwaliteit ervan is uitmuntend gebleven in die 85 jaar. Maar het gaat vooral om, de verhaal, om het verhaal, de historische sensatie. De mensen, de sportbonden, het Olympisch Comité van 1928... voor de toekomst wilden vastleggen dat ze zo trots waren op die Olympische Spelen. Dat is de reden waarom ze bij elkaar waren gekomen. En dat 85 jaar later dat dan wordt ontdekt en eruit wordt gehaald... en dat je kan zien hoe ze dat toen hebben vastgelegd... bij zo'n hele plechtige bijeenkomst die enkele maanden na afloop van de Spelen was. Het is echt zo'n historische sensatie om dan zo'n grote gedenksteen te verwijderen... en dan inderdaad... Er zit een koker ingemetteld in het cement en die mag ik er dan uithalen. Ja, was het nou de bedoeling van het comité in de tijd... dat hij uh, na een eeuw weer geopend zou worden? Of was echt iedereen dat ding vergeten? Iedereen was het vergeten dat hij daar zat. En er werd geen tijd aangegeven van dan mag hij eruit worden gehaald. Wel opvallend was dat... In de iedereen plek... was niet vergeten dat hij zat. Niemand wist het, als ik het goed begrijp. Het was gewoon echt vergeten. In de... Uh, er gebeurden gewoon zoveel dingen die in de kranten komen te staan... dat op een gegeven ogenblik iedereen vergeten is dat het toen gebeurd is. En uh, dat was juist hetgene wat mij zo fascineerde. Hoe kan het dat iets waar wij nu zo van staan als we dat vinden... ik heb die sensatie zelf mogen proeven om het in mijn hand te mogen hebben... zo'n koker na 85 jaar, dat we het toch vergeten zijn. Want elke keer opnieuw, ook komende donderdag... met die steen die door Willemina werd aangebracht... de koningin Willemina in 1891... Heeft iedereen zo'n gevoel van sensatie van wat mooi dat we dit vinden. Maar er zit wel een patroon in, heb ik ontdekt. Want daarna ben ik me gaan verdiepen in dat hele fenomeen van tijdscapsules. Ben ik eens gericht gaan zoeken in, in digitale archieven, die steeds meer tot onze beschikking komen, zijn er nog meer, kan ik er nog meer lokaliseren dan alleen die ene in het Olympisch Stadion. En opeens blijkt het er van te wemelen. Ik heb er minimaal 150 gelokaliseerd op dit ogenblik. En ik ben nog, nog stil uh, counting, zou ik zeggen. Ik ben nog steeds aan het zoeken. Maar in ieder geval heb ik er al 150 gelokaliseerd van kokers... die ooit ergens zijn aangebracht tijdens een ceremonie. En dat kan variëren. Van monumenten tot bejaardenhuizen, kerken... zowel katholiek als protestant. Stadhuizen, uh, Joodse gebedshuizen overal werden dergelijke kokers ingemetseld. Als je, nou op een gegeven moment, en, uh, je krijgt op een gegeven moment toch een idee van waarom mensen dat doen, ja. of niet? Ja, je, je merkt daarbij duidelijk een, een patroon. Want er wordt een speciale bijeenkomst belegd, al dan niet religieus... En daarbij zijn de mensen aanwezig die die wereld de elite vormen. Dus als het in een gemeente of in een stad is, dan is de burgemeester degene die de hoofdrol speelt. Als het in een katholieke kerk is, dan is de bisschop er heel vaak bij aanwezig. Gaat het om iets nationaals, dan is de koning of de koningin erbij. En die gaan dan een handeling verrichten waarbij ze een document tekenen. Wordt opgerold, in een koper gestopt, die wordt dicht En dan plechtig achter een eerste steen, want daar wordt het meestal achter gestopt. Daar wordt het dan neergelegd als een soort boodschap en flessenpost naar de toekomst, dat het eigenlijk de beste manier is zoals je het kan omschrijven. Ze vinden hun eigen bijeenkomst van zulk groot historisch belang yeah. dat ze eigenlijk met die koker het heden willen ontstijgen en het achter zo'n steen leggen en dan hopen dat ergens ver weg in de toekomst er ooit eens iemand zal zijn die die steen zal ontdekken en vooral die koker die erachter ligt zodat de waarde, van uh, die, die emotionele waarde, die, die plechtigheid op dat moment heeft... en één keer een tijdreis heeft gemaakt van misschien soms al 100, 200 jaar. De, de, de tijd zelf is niet groot genoeg om de importantie van betrokkenen te kunnen bevatten. Het is eigenlijk heel goed samengevat. Het is een soort inventum of tradition... Van dat ze daarmee zichzelf op die manier naar de toekomst willen sturen. En het valt me daarbij heel erg op dat heel veel katholieke kerken het hebben gedaan. Nieuw te bouwen katholieke kerken uh, in de tweede helft van de 19e eeuw, eerste helft van de 20 e eeuw. Omdat met name in de 19e eeuw uh, de katholieken eindelijk eens de ruimte kregen om kerken te gaan bouwen, om zich duidelijk te laten zien in Nederland... dat het natuurlijk vooral protestant was geweest. En behalve dat ze dat met indrukwekkende bouwwerken deden... deden ze dat ook met dergelijke ceremonieën... waarbij ze een tijdskapsuur aanbrachten in hun bouwwerk... om daarmee eigenlijk ook naar de toekomst te sturen. Als katholieten hebben we eeuwenlang ons in Nederland niet kunnen profileren... zoals we zelf wilden. Nu kan dat wel... En dus gaan we ook door middel van dit soort tijdcapsules uh, dat vastleggen. En ik heb er ook contact over gehad met een uh, katholieke historicus. Of een historicus die gespecialiseerd is in de katholieke geschiedenis. En die vond het ook erg fascinerend. Van dat ze dus eigenlijk zo zichzelf een historisch gevoel meegaven door zo'n uh, koper aan te brengen. Afsluitend, Jeroen, Wat is de oudste die je gevonden hebt? De oudste die ik heb gevonden, nou gelokaliseerd... Want gevonden is wat anders natuurlijk, maar gelokaliseerd tot nu toe uh, 1817. Daar heb je natuurlijk de neiging om... Oh, 1817? Daar heb je natuurlijk ja? de neiging om uh, uh, um ze allemaal te gaan uh, uh, opgraven... opdelven en uitbikken. Uh, van die 1817, waar is, waar is die? En waar ging die over? Ja. En, waar, en wie, wie was het? Niet. Dat zeg ik niet, want uh, ik, ben er, ik ben er heel voorzichtig mee. Want er is een geval van een gestolen koper in Utrecht, de Domkoper daar had iemand gelokaliseerd dat daar een koker moest zitten en die heeft hij gestolen. En nog steeds, dat is 13 jaar later, zijn ze naar op zoek. Dus daarom ben ik heel voorzichtig om te zeggen waar die kokers allemaal zitten. Kijk, het Olympisch Stadion, die hebben we al. Maar als ik zo mag zeggen waar zo'n koker zit, dan heb je het gevaar dat schatgravers misschien zelf gaan zoeken, s'nachts. En daarbij vernielingen aanrichten en in, uh, in een muur gaan lopen hakken om zo'n koker eruit te halen. Omdat er ook vaak munten in zitten. Uit die tijd. Dus die hebben ook gewoon waarde op een zwarte markt. En als ik dus de zomer ga vertellen waar die 150 plekken zijn, dan die instellingen, die instellingen die het zelf misschien niet eens weten, die moeten dan nee. opeens allerlei beveiliging gaan regelen, omdat dan zo'n koper weg zou kunnen zijn. Maar ja. Kan het er, ja, maar kan als, het jij er, als, jij er, als jij er in de achtermiddag achter komt, dan kan iedereen dat toch doen, of niet? Als ze weten welke we ze archieven moeten zoeken, wel ja. ja. Nou, in ieder geval, nee. <coughs> uh, uh, heel, bedankt, heel erg bedankt voor het verhaal van vanmorgen. De eerste paus, die zich Franciscus noemt, volgt zijn voorbeeldige en zeer devote middeleeuwse naamgenoot in veel dingen na. Na verluid eet hij sober, drinkt hij niet en leeft hij arm met de armen. En deze week leek paus Franciscus met een wel heel opmerkelijke daad opnieuw in de voetsporen van zijn voorbeeld te treden. Zoals eens Franciscus van Assisi in het hart van de middeleeuwen duivels uitdreef. Zo zou nu paus Franciscus dat hebben gedaan midden op het Sint-Pietersplein... ten overstaan van duizenden gelovigen en honderdduizenden televisiekijkers. Ja, dat althans meldde de katholieke tv-zender TV 2000... en dat herriep deze zender een, een paar dagen of een dag later ook alweer. De paus als exorcist voor ons reden om stil te staan... bij de leer en de praktijk van het katholiek duivel uitdrijven... en natuurlijk ook de angst voor die duivel. En wie kun je daar beter voor vragen dan... Ja, toch ook wel kenner, als dat bestaat. En met name in het verleden Hans de Waard, katholiek van huis uit. En inmiddels historicus en niet helemaal katholiek meer. Of althans niet meer helemaal beleidend katholiek, als ik het goed uh, begrijp. Helemaal niet katholiek, Hele meer. Helemaal niet katholiek meer. Er uh, werd al gezegd, je schreef een uh, mijn boek over tovenarij en samenleving in Holland tussen 1500 en 1800. Je bewerkte en verzag een belangrijke klassieke van noten. Een belangrijke klassieker over denken over duivels uit de 16e eeuw. Welkom. Laten we even beginnen bij die pauze op het Sint-Pieterplein. Uh, zag jij nou meteen, dit kan geen duivel uitdrijving zijn? Uh, dit was duidelijk een zegening. Hij legde handen op, duwde wat tegen dat hoofd, zei wat. Uh, een uh, priester die uh, de uh, zieke, die in rolstoel zat, stond een hele rij zieken, trouwens op een rij. En die zei wat tegen de paus. Er werd een document afgegeven. En dat is eigenlijk wat je ziet. En dat is een zegening. Hand opleggen, dat gebeurt ook uh, als priesters worden gewijd. Uh, dat is een uh, heel oude manier van zegenen, zeg maar. Ja, want, want even voor de duidelijkheid, voor een duiveluitdrijving... is ook sinds niet al te lange tijd in de katholieke kerk de regel... dat er ook eerst een psychologisch onderzoek moet zijn gedaan bij de betrokkenen. Ja, in zoverre, uh, psychologie is natuurlijk iets van de uh, meer moderne tijd. Maar al in uh, de eerste poging door het Vaticaan om dit soort dingen te regelen in 1614... Er werd uh, vastgesteld dat eerst de, een mogelijk een priester die een exorcisme wilde uit oefening, moest eerst nagaan. Of, de, of geen sprake was van een lichamelijke kwaal. Uh, dus ook dit, dit voorschrift is al heel oud. Okay. Oh, dus dat denken is al heel lang eigenlijk. Dat besef van het kan ook iets anders zijn. Daar moeten we beginnen. Uh, pardon? Nou, ja. ik denk het kan ook gewoon lichamelijk zijn. Oh of, ja, Zeker, zeker, zeker. Zeg, en, die, en die paniek eromheen in de kerk, hè? Dat, dat eerst het roepen dat en daarna het herroepen. Ja. Heb je daar een verklaring voor? Nou, een verklaring, ik heb een vermoeden. Um, uh, het ging om een uh, katholieke zender, TV2000, maar dat is de zender van de Italiaanse bischoppen. Uh, ik, ik kan absoluut niet geloven dat die meneer die dat verhaal de wereld inbracht niet wist wat daar speelde. Zo iemand moet weten, die is bekend met die wereld... die moet snappen wat die paus uitdeed. Dit is dus een vreemde manoeuvre. En ja, ik kwam zelf een afgelopen vrijdag in de krant een artikeltje tegen. Heel klein. Paus vermaant bischoppen in Italië. In een kritische preek vol vermanende woorden... heeft Paus Franciscus gisteren de verzamelde Italiaanse bischoppen... gewaarschuwd dat ze moeten voorkomen luie functionarissen te worden... die voor zich, voor zich vooral zorgen maken over zichzelf, over organisaties en structuren. enzovoort. Toen ik dat las, dacht ik, ik denk dat ik het snap. Vertel. Ik denk dat hier een poging is gedaan uh, vanuit uh, iemand in de kring rond de bischoppen... die wist dat dit zou komen uh, om uh, Franciscus uh, op het verkeerde been te zetten. Maar wacht even, dat, betekent, dat zou dus inhouden dat die bischoppen... grote invloed hebben op de katholieke zender TV 2000? Dat heb ik begrepen, ja. ja. Uh, ik begreep dat het een zender is die uh, door het uh, Italiaanse episcopaat wordt... Uh, gecontroleerd, zeg maar. Dus het is een soort tegenactie van een groepje ja, bisschoppen. Wat ik, zeg, wat ik zeg natuurlijk is volstrekt ja, hypothetisch speculatief, ja. hoor, heel voorzichtig. Maar uh, als ik twee van die dingen vlak achter elkaar, toen ik het, zag, uh, het filmpje zag... dacht ik, dit kan niet. Dit kan die man niet geloofd hebben. Die heeft hier een, uh, een bedoeling mee gehad uh, dan, dan, om dan, dit te doen. Dan blijft nog de vraag, uh, is het een dekwalificatie als je voor exorcist wordt uitgemaakt... Ja, Want je is... kunt ook denken: ja, wat is daar voor, dat is alleen maar een compliment. Dus, dus, de, of ligt dat toch net iets ingewikkelder? Nou, de, van de paus mag worden verwacht dat hij een vehikel is van uh, Gods uh, wensen. en Gods mogelijkheden. Hij is immers de plaatsbekleder officieel van God op aarde. Dus dat hij uh, een soort doorgeefluik kan zijn van. Uh, sacrale kracht, dat staat buiten kijf. Uh, en uh, dat hij mensen uh, zegenende gebaren maakt, uh, is natuurlijk ook past helemaal bij zijn functie. Maar uh, exorcisme, daar is de top van de Katholieke Kerk zich al even lang van bewust, dus zeker al uh, vier eeuwen, dat, uh, dat je daar voorzichtig mee moet zijn, want het leidt makkelijk tot schandalen. Uh, het zijn opzienbarende dingen. Je maakt jezelf kwetsbaar. Je Roken is, is vuur en dat ja, soort dingen. Ja, maar je, je weet van tevoren ook niet wat die uh, cliënten die je gaat exorciseren allemaal verder nog in huis hebben en als dan als ze dan de uh, aandacht hebben dan kunnen ze wel eens heel rare dingen gaan doen. O, o, je kunt ja um, nou om een recent voorbeeld te noemen in uh, recent vooruit in 1968 werd in uh, Zambia recent, vanuit de lange geschiedenis ja, Voor mij ja. is dat ik ben ja. van voor de boekdrukkunst eigenlijk dus dat ja. is uh, voor mij is dat, uh, heel recent. In 1968 werd in Zambia uh, bisschop aartsbisschop Milingo de eerste zwarte aartsbisschop van Afrika benoemd. En die uh, begon vrij snel uh, hele pleinen vol met mensen te exorciseren. En uh, dat was iets wat het... Nou, de Vatican was not amused. Dus hij werd terug hij werd naar Rome geroepen. Daar werd hem verteld dat hij geen aartsbisschop meer was. Uh, de titel mocht hij eventueel gebruiken, maar dat was het ook. En hij werd pastoor van een klein kerkje in Rome. Maar binnen de kortste keren ging hij weer exorcismes uitvoeren... In Rome. In Rome. In, Rome. Maar in, het, in een park. En trok dus uh, grote hoeveelheden Italianen maar, naar maar huis. Het, het, het punt wat eronder zit. En dan gaan we gewoon verder de geschiedenis in. Ja is waarschijnlijk dat, dat exorcisme dat raakt aan iets anders... dan zeg maar het huis, tuin en Keukengeloof, waar de orde, waar ja. er duidelijke orde is. En met het exorcisme is eigenlijk de macht van het instituut... verdwijnt eigenlijk ook een beetje achter de horizon. Dus de, de, gebeurt, de gelovige heeft een ander soort... De, de gebeurt is ingewikkeld. Nou, er is nu, nu, en dat heeft ongetwijfeld te maken met de houding... hier in West-Europa ten opzichte daarvan. In West-Europa staat dit niet meer in aanzien... Onder, in ieder geval onder het spraakmakende deel van de bevolking. Onder andere delen van de bevolking is het... Nog altijd heel sterk, dit geloof. Elk bisdom heeft minstens één exorcist. Ja. Alleen, daar praat men liever niet over. Ja. En er zijn veel beunhazen onder in Italië ook. Ja, overal. Ja. Er zijn natuurlijk overal. Uh, die heb je ook altijd gehad. Uh, waarzeggers die het ritueel van priesters imiteerden. Zeg, als we naar de duivel uitdrijven in de geschiedenis gaan kijken... dan ja. heb je dat natuurlijk al duivels niet alleen in het christendom... maar in het christendom is Jezus... Zelf, als ik het ja. goed heb, de eerste uh, even, duivel uit De evigleden van Markus staat er vol van. Wanneer wordt het ja. precies een institutioneel vak? Wanneer, wanneer gaat het tot het takenpakket van de priester behoren? Nou, al vrij snel. Uh, het punt is dat men zich... Uh, het heeft natuurlijk te maken met de visie in de christendom. Een monotheïsme leidt tot uh, het idee dat er, er moet een tegenkracht zijn. En dus de duivel wordt tot tegenkracht gemaakt van God. Uh, dat zie je in elk monotheïsme terug. En uh, dat betekent dus... dat er, en er is een voortdurende strijd gaande. Uh, als de macht van... en er is een link met de... de seculiere samenleving. Als bijvoorbeeld eind van de middeleeuwen wordt de macht van de vorsten steeds groter... dat leidt tot in de 17e eeuw... tot uh, het absolute koningschap. En als de macht van de wereldlijke vorst steeds groter wordt... dan wordt de macht van God eigenlijk ook steeds groter. En dat betekent dat de macht van zijn tegenstander... de duivel ook steeds groter wordt. En... Uh, dat, gekoppeld aan het feit dat men in de 16e en 17e eeuw... ervan overtuigd was dat het einde van de wereld nabij was... en dat de duivel overal bezig was... leidt dus tot een explosie van, van exorcismes in de 16e en 17e eeuw. En juist toen gebeurde het helemaal in het openbaar. Juist wel. Katholieke priesters organiseerden, als was het een kermisvoorstelling... Uh, grote publieke sessies... zodat ze daarna aan te konden zeggen tegen de protestanten... en... Kan die dominee van jullie dat ook? En dan moesten ze zeggen, nee. Nou, wie heeft er dan wel contact met de hemel? Wij of hij? Ja. Juist. Weet je wat we waar, doen? waar bleven die demonen dan? Die waren uitgedreven? <kugels> Meestal gingen ze dus terug naar de hel. Maar oh. er is natuurlijk het mooie verhaal van Jezus... die de varkens, uh, gaat varen... naar nou, een andere kant wat meer van Galilee, uh, Galilee terechtkomt... en dan uh, is daar een bezeten man, de Gadarener... die heeft een legioen demonen in zich... Ja. En die gaat die, uh, hij gaat die demonen uitdrijven en die vragen dan of ze alsjeblieft in die varkens mogen die daar verderop staan uh, gehoed worden. En als je het jodendom een beetje kent, snap je, dat hiermee wordt gezegd dit is een absoluut onrein gebied. De demonen zijn er, er lopen varkens rond. En die nou, demonen gaan in varkens en dan onrein in onrein. Zegt, en dan zegt Jezus nou dat is goed en die, demonen, en die varkens storten zich dan allemaal in het meer ja. en verdrinken. Althans, Luther zei ervan... nee, die zijn allemaal naar Rome gezwommen. Maar, <lacht> <lacht> dat is uh, een uh, wat specifieke interpretatie zeg maar, van de schrift. Goed, la laten we even voor het... Uh, maar, voor... maar je ziet dus al... Ik heb, ja. In Marcus ja. Evangelie vind je heel veel van dit soort verhalen. in trouwens ook. Uh, en in het begin van de kerk zie je dus... dat de, uh, de, de angst voor de duivel is vrij groot... en van alles en nog wat wordt geëxorciseerd. Bijvoorbeeld het doopwater... Wordt ook geëxorciseerd. En ik ben dus katholiek gedoopt. En dat betekent dat ik ook geëxorciseerd ja, ben. Want, uh, je hebt het bekende onderscheid, of bekend voor katholieken, ja. bekende onderscheid tussen klein en groot exorcisme. Ja. En klein exorcisme, iedereen die ja, jouw beter en ook. meter hebben moeten zeggen. Exorcisme, uh, ja. heeft de priester gezegd. En daarna is hij water over mijn hoofd dus, gegooid. Uh, dus eigenlijk maar. zitten, jij bent katholiek van huis uit, ik ook. Dus uh, ja. Matthijs is protestant. En ik zijn wel Wij, wij <laughs> zitten er al wat veiliger bij eigenlijk, dankzij de Dom. Ja, dat weet ik niet zeker. Maar. <laughs> Goed, zullen we even gaan luisteren naar misschien wel wat de bekendste duiveluitdrijving op film is. Uh, daar komt-ie. I cast you out, unclean spiritus, in the name of our Lord Jesus Christ. It is he who commands you, he who commands you, the heaven to the depths of hell. Fuck him, Be fuck him, Darius, fuck him. To depart the servant of God. Je vertelde net, Hans, over uh, de, de late middeleeuwen, de vroegmoderne tijd. Waarin dit grote een duiveluitdrijving een openbaar gebeurtenis mm -hmm. was. Uh, doet dit er een beetje aan denken? Nou, ik moet even zeggen. Wat ja, oh sorry, ja, ja, natuurlijk, dit, is, is... dit is uit de, de gelijknamige film, De Exorcist, natuurlijk, uh, 1973. Een beroemde film. Uh, uh, ja. Dit gebeurt in de slaapkamer van uh, het meisje, als ja, ik me uh, goed herinner. Cindy. Maar uh, ja, minste, wat je kunt zeggen is dat dit toch wel iets heel anders is... dan wat Franciscus twee weken geleden heeft uitgesproken daar op het Sint-Pietersplein. Dat ziet er echt heel anders uit. Maar ik heb ook geen zieken gezien die zijn hoofd in 180 graden kon laten draaien... en met allerlei dingen, groene rotzooi opgaf en zo. Uh, het lijkt er in zoverre wel op dat inderdaad bij die uh, grote exorcismes... Van, uh, zoals ze in het publiek werden uitgevoerd... Uh, die exorcismen die overigens altijd een middel zijn geweest van de kerk... om zichzelf uh, te presenteren als de ware vertegenwoordiger... van de goddelijke kracht op aarde. De heilige Maarten, Sint Maarten, die we allemaal kennen van die mantel... Uh, die hij door midden had gesneden en zoals... Een cynische collega van mij heeft opgemerkt. Toen hadden ze het allebei koud, zowel de bedelaar als Maarten. Maar ja. uh, uh, die was bischop van Toer en organiseerde dus een heel circuit uh, en een heel protocol ook. Uh, de uh, exorciseren mensen mochten eerst alleen maar in het voorportaal van de kerk komen, dus buiten. Dan mochten ze naar binnen, in de zijbeuken en uiteindelijk mochten ze naar het hoofdaltaar en daar werden ze behandeld. Maar, maar wacht even, je zegt exorciseren mensen. Het, het lijkt er een beetje op alsof je praat over groepen van tientallen, twintigtallen. Ja, waar ging waar daar dat ging daarom grote aantallen. En ook dat is iets wat de katholieke kerk zwijgt er liever over. In de jaren negentig was even een opleving van openbaarheid. En er is een uh, rapport van, uh, van het Aartsbisdom Mechelen. En daar zijn we dus niet zo heel ver hier vandaan. Dat in de jaren negentig ineens het aan, de verzoeken om exorcismes geweldig toenam. Met een hoogtepunt in 1998 met honderden verzoeken. In België, in, in België dus, ja. En is daar iets van een verklaring voor? Ja, dat is een goede. Uh, dan zou je dus iets meer moeten weten over die, uh, over die mensen die die verzoeken doen. En die, die informatie krijg je natuurlijk Goed, niet. Dit is nog een, uh, een, een maagdelijk gebied voor onderzoek voor uh, moderne katholieke historici. Maar laten we even nog naar, naar die verdere geschiedenis ja. teruggaan. Uh, hoe, hoe herkende je de patiënt? We hebben het nu steeds over de hulpverlenende instantie, de priester. Maar de, de bezetene. Hoe, hoe herkende je. Waar, waar was je aan te herkennen dat je een probleem had? Nou. Dat is ook een hele mooie. Als we even naar uh, 1614 gaan. Het uh, Vaticaan, uh, Paulus de Vijfde, vaardigde de rituele Romanum uit. Ja, waarin dat. dus uh, voorschriften voor allerlei rituelen werden gegeven. Onder andere ook voor het exorcisme. En zit hij waar, schrijft hij dat dus ook. Eerst moest, moest een, uh, een priester dus kijken of er niet sprake was van een lichamelijke ziekte. In die tijd, we zitten in een heel andere medische wereld dan nu. Of het niet te veel zwarte gal in de hersenen van de patiënt zaten. Ehm... Uh, als iemand vreemde talen zomaar sprak die hij nooit geleerd had of verstond... en dan gaat het vooral over Latijn, Grieks, Hebreeuws. Als iemand krachten had die uh, gezien de, uh, het geslacht... Uh, het gaat vaak over vrouwen... of over de lichaamsbouw, zo krachten die, de, die het geslacht of de lichaamsbouw te boven gingen. Uh, als mensen iets wisten van de zaken die verborgen waren of die nog moesten gebeuren dan waren ze, uh, was er een goede kans dat ze bezeten waren. Maar voegde meteen het ritueel eraan toe... Of, al die andere, of allerlei andere vreemde symptomen... die daarmee kunnen samenhangen... en waarmee de deur meteen weer werd opengezet... voor van alles en nog wat natuurlijk. Projecteer ja. maar. En, en, en dat is, maar dat is ook het punt. Wat je ziet is vaak een discussie, ook in die tijd al... dat uh, medici die hadden de neiging... om er dus een uh, lichamelijke kwaal van te maken. Anderen zeiden het is bedrog... Uh, en je ziet dus in de loop van de uh, eeuwen, zie je dat op een bepaalde set van symptomen worden telkens nieuwe uh, uh, uh, etiketten interpretaties plakt. etiketten geplakt. Dus in de uh, 18e eeuw tijd van de verlichting, de autoriteiten vinden, het gros van autoriteiten vindt dit is oplichterij, dit zijn bedriegers die maar moet het je straffen. Betekent, betekent dan dat de steeds? Ah, even, wacht. oh sorry. In, in, ja. de 19e, in de 19e eeuw komt daar de hysterie. Uh, het zijn hysterici. Met, uh, uh, er gaan, wordt een psychiatrische afwijking. En rond 1990 komt ineens de meervoudige persoonlijkheidsstoornis op. Uh, van, uh, mensen die exact dezelfde of bijna exact dezelfde symptomen vertonen... krijgen ineens het de diagnose dat ze als kind door een satanische secte zijn misbruikt... en als gevolg daarvan hebben ze persoonlijkheden afgesplitst, enzovoort, enzovoort. En die persoonlijkheden lijken over de dag veel op de demonen van 500 jaar daarvoor. Ja, maar betekent dat nou dat de kerk zegt... Uh, dit is de psychologische verklaring, of zeggen ze... Het is toch de duivel, maar de duivel heeft een andere truc verzonnen om uh, mensen te bezitten. Nee, die diagnoses waar ik net over had, ja. die, vind, die vinden in andere kringen plaats. De kerk, Precies. De kerk dus, blijft vasthouden aan het, aan, aan het exorcisme en niet alleen de uh, katholieke kerk hoor. In protestantse kerken vind je het ook. Ja, dus de psychologie heeft steeds andere verklaringen voor de verschijnselen en de kerk ja. blijft over het algemeen zeggen, maar ja. het is vaak toch. Uh, nou, de, de psychologie, uh, andere uh, betrokkenen, zeg maar, andere autoriteiten. Ja. Goed. En... Uh, je zei net dat de protestanten had, die, die, die, die zagen dit probleem ook, maar die, hadden die een middel tegen de duivel? Want de katholieken hadden een priester, maar dat moest je als protestant als je bezeten was. Ja, ja helaas. <laughs> dan, uh, dan kon de gemeente voor je vasten en bidden. Dat uh, wordt ook voorgeschreven in het Evangelie. Dat sta, Daar staat het heel expliciet. Dus dat kon dan gebeuren. De gemeente kon dan voor je gaan zitten vasten en bidden, misschien hielp het. En je kon natuurlijk altijd naar een katholieke priester gaan. En dat gebeurt ook. Oh ja? Ja, in de 17e eeuw wordt er door de uh, katholieke kerk hier in de republiek een clandestin uh, netwerk opgebouwd van priesters. En uh, daar zijn wereldheren, dus zeg maar de pastoors, en er zijn uh, regulieren zeg maar de paters, en dan vooral de jezuïten. En vooral de jezuïten die al mee heeft teruggekomen op uh, Franciscus... Franciscus ja. die, uh, die gingen van dik haatzaag met planken met, uh, met die exorcismes. Ik vroeg doen. me ook af of het met, uh, te maken zou kunnen hebben... met het feit dat Franciscus een Jezuït is, de eerste Jezuïtische paus en dat het een, een soort verdachtmaking ook met dat exorcisme... Ja, het zou, het zou mij niet verbazen. Zo is en dan, als ik toch een na, andere naam genoemd mag noemen... Franciscus Xaverius, de, ja. een van de eerste medewerkers van Ignatius... Ja, die, dat is een soort patroon van uh, wonderlijke genezingen uh, bij de jesuiten Die werd vaak de, relaties en, en fascistische werd ingezet. Ja. ja, en die werden ingezet. En dus ook hier in de Republiek. Dus uh, in uh, Vlaanderen uh, was er waren er reliquieën van Xaverius. En die werden dan in water gestopt. En dat water werd dan hier naartoe gebracht. En dat water werd in een grote emmer water gegooid. En dan kon je daarmee mensen behandelen. Ik ik dacht Heerlijk even over, toch, die, over ja. die Calvinisten van de 17e eeuw. Daar was natuurlijk het katholicisme nog maar een paar generaties Dat zat, uh, weg. Nee, ja, ja. Maar we moeten ons echt voorstellen dat uh, verschillende Calvinisten... Uh, die een probleem hadden psychisch... dan stiekem een, via een achterdeurtje naar een priester gingen en zei help mij. Ja, het gebeurde. Tot en met ouderlingen en diaken aan toe. Va als, je kind, als je kind ziek is... Ernstig ziek is, dan ben je bereid om rare dingen te doen. Maar zo raar was het niet. Maar zo raar was het niet. Want die mensen die, zoals Roeme Visser, die toch echt als een calvinist te boek staan, dat is iemand die in zijn jeugd nog katholiek was. En zijn dochter Tesseltje werd weer katholiek. Ja, maar Maar als je tot slot naar Rome kijkt en naar de paus, hij is natuurlijk ook. De paus heeft de bevoegdheid tot exorcisme natuurlijk. Natuurlijk ook, elke priester heeft het. Uh, hoe denk je dat, uh, dat het... Uh, blijft het een ding wat altijd blijft spelen het exorcisme? Of gaat de wetenschap het toch steeds verder wegdrijven? Ja, de, de wetenschap. De zegt, nou ja, goed, je begrijpt wat ik bedoel. Nou, ik, uh, ik zie het niet gebeuren in, uh, voorlopig dat, uh, dat dit geheel verdwijnt. Want het is een, nog altijd natuurlijk een vehikel voor de kerk om zich te... Uh, om de aanspraken te onderbouwen. Het is een machtig... Wij hebben contact met de hemel en dat laten we nu zien... door hier de, de boze krachten te verdrijven. We hebben een kunstje wat verder op de aarde niemand kan. Nou, als ja, het erop aankomt. Ja, ja, hangt ervan af. Als je katholiek bent, dan vind je dat inderdaad. Nou ja, goed. Uh, ja. Voilà. <laughs> Hans de Waard, uh, uh, bedankt voor je toelichting. Dus en is en mijn boek uh, nog te krijgen? Ja. Mijn boek. Oh, helemaal. Dat uh, boek waar je nu over had is in 1991. Ja, dat is in 1991. Ik denk dat dat... Uh, nou ja, niet niet mensen meer, die uh... willen doorlezen over duivel- en duiveluitdrijving... Wat, wat moeten ze lezen? Heb je een advies? Wat is het, lekkere, het boek waar je het makkelijk even alles op een rijtje hebt? Oh, uh, het rituele Romanum. Goed maar, zo. <laughs> nou, ik denk dat we het daar maar bij moeten we laten. We moeten door, moeten <laughs> ja. door Het is uh, al vijf over half elf. U luistert naar OVT-geschiedenis op de radio. Bij u gebracht door de VPRO. Uh, wij uh, hebben een uh, e-mailadres. OVT.VPRO.NL Gaan zo praten met Noord- en Zuidpoolprofessor Laurens Hakkeboord... over 30 jaar polonderzoek. Maar nu eerst de column van vandaag van John Jansen van Galen. Helmin Wiels, die deze maand vermoord is, heb ik wel eens geïnterviewd. Dat was geen pretje, want als je hem wilde onderbreken om ook eens een vraag te stellen... eiste hij op hoge toon respect en keek daar dreigend bij. Met verve speelde hij de klassieke rol van de boerdougou. De zwarte beul, de grote boze neger die de blanke bazen schrik aanjaagt. Een rol die op Curaçao eerder met succes is gespeeld door Anthony Gaudet... ...en dienstvader Wilson papa Godet. Zes jaar geleden smeedde Wils uit de restanten van een paar splinterpartijtjes... ...zijn pueblo soberano, soeverein volk... ...met als zijn voornaamste programpunt de onafhankelijkheid van Curaçao. Althans, op den duur, op termijn. Daarmee onderstreepte hij het absolute wereldrecord dat Curaçao in handen had. Jazeker, een wereldrecord... Het was de voormalige kolonie die het langst in de wereld geen onafhankelijkheidspartij gekend had. Overal in alle koloniën zijn in de loop van de 20e eeuw inheemse partijen ontstaan die de onafhankelijkheid opeisten en gestaag groeiden. Maar pas in de 21e eeuw, 50 jaar nadat de decolonisatiegolf met overmacht over de hele wereld spoelde, kreeg Curaçao er alsnog één. Wiels riep zelfs al eens met een theatraal gebaar de onafhankelijkheid alvast uit, maar dat is verder niemand opgevallen. Een goede tweede in dat dure duurrecord van gebrek aan nationalisme is Suriname. Waar weliswaar sinds 1961 een partij Nationalistische Republiek bestond, van Eddie Bruma, die echter op eigen kracht nooit meer dan één parlementszetel in de wacht heeft weten te slepen. De onafhankelijkheid is Suriname meer geschonken dan dat deze bevochten is. Waar komt die zwakte van nationalisme in de Nederlandse koloniën in de West vandaan? Is Nederland zo'n goede kolonisator dat de koloniale onderdanen gewoonweg niet van ons af willen? Het lijkt mij onwaarschijnlijk. Wat wel een rol speelt is dat Nederland in de West, net als de Fransen in hun koloniën, een politiek voerde van assimilatie. Terwijl we de inheemse bevolking in de oost, in Nederlands-Indië, hun taal, godsdienst en cultuur lieten behouden, beijverden we ons de bevolking van Suriname en de Antillen op te voeden tot een soort Nederlanders, maar dan zwart. We modelleerden de zwarte in de west naar ons evenbeeld. Nederlands sprekende christenmensen, afkerig, van heidendom en rare manieren. Het enige wat we hun onthielden waren burgerrechten. Het was een succesvol beleid. Want toen in onze Caribische gebieden een intellectuele voorhoede ontstond, spiegelde deze elite zich aan Nederlandse normen en waarden. Ze vroegen geen onafhankelijkheid, maar zelfbestuur. Autonomie binnen het Koninkrijk der Nederlanden, dat hen zou beschermen, een bestaansminimum garanderen en verder opvoeden. Helmen Wiels was van een andere, een volgende generatie. Hij sprak bij voorkeur papiermens en, en ging prat op het eigen zwarte erfgoed. Maar de eilanden hebben inmiddels dat zelfbestuur... en die bescherming van het Koninkrijk der Nederlanden verworven... en de bevolking heeft dondersgoed in de gaten... dat ze er daardoor veel beter voor staat... dan omringende gebieden die wel onafhankelijk werden. Bij referenda en opiniepeilingen sprak nooit meer... dan zo'n 5% van de Curaçaoënaars zich uit voor onafhankelijkheid. Ik denk dan ook niet dat Wiels, ware hij blijven leven, de onafhankelijkheid van Curaçao naderbij zou hebben gebracht. Oh ja, hij was erg populair. Zijn partij werd gauw de grootste. Een kwart van de curaçao stemde op hem. Maar dat kwam niet door de aantrekkelijkheid van zijn idee van onafhankelijkheid. Het kwam door Wiels zelf, door wie hij was. De boerdoekoe, de zwarte bul, de grote boze neger, die blanken en machthebbers de stuipen op het lijf joeg. Ja, John Jansen van Galen, bedankt voor vanmorgen. We hebben nu een verbinding met de studio van RTV Noord in Groningen. Want daar zit de archeoloog en fysisch geograaf Laurens Hakkeboord. Het is wel passend dat hij in het noorden zit. Want als hij ergens graag is, dan is het wel zo noordelijk mogelijk. Ruim 30 jaar leidde hij het Arktisch Centrum in Groningen. Het onderzoeksinstituut dat onder meer geschiedenis en natuur bestudeert van de poolgebieden. En vooral het Noordpoolgebied. Laurens Hakkeboort neemt afscheid en hij doet dat onder meer met een verhaal waarin hij de inzichten van die 30 jaar samenpakt. En dat is een verhaal over vier eeuwen relatie tussen ons Nederlanders en de wateren en eilanden rond de Noordpool. Hij is in de loop van zijn tijd daar erg vaak geweest. Hij heeft expedities geleid naar het behouden huis op Nova Zembla... en natuurlijk vooral de Gouden-Eeuwse Straankokerij op spitsbergen maar ook naar sporen gezocht op Amsterdam-Eiland, Maaien en op de kusten van Groenland. Goedemorgen, Slaurens. Goedemorgen. Klopt het een beetje, zoals ik het zeg? <laughs> nou, het komt aardig in de richting. Ja. Ja. Zijn er plekken waar we sporen achtergelaten zouden kunnen hebben... waar u niet bent geweest? Um, nee, die zijn er eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk vrijwel alle plekken wel bezocht waar Nederlanders geweest zijn. Dus je bent wel klaar eigenlijk? <laughs> Dat zou je eens kunnen zeggen, ja. Uh, ja, maar daar zit natuurlijk nog een wereld achter die heel interessant is om te bestuderen. U bent in die dertig jaar in de pers op allerlei manieren gekarakteriseerd. Aan de ene kant van het spectrum bent u op één lijn gesteld met Willem Barens... en de polreiziger Amundsen. Aan de andere kant bent u ook een eigenzinnige Noordpoolpiraat genoemd... die helemaal zijn eigen gang gaat. Is één van twee dichter bij de waarheid dan de andere... of zijn er twee aan hakkenbord geweest... de een op het instituut in Groningen en de ander in het polgebied? Nee, ik denk dat geen van beide waar is. Uh, <laughs> ik ben nooit... een. Uh... Een tweede Willem Barens geweest. Ik ben ook nooit een aanmoedser geweest. En ik ben ook nooit een uh, piraat geweest. Uh, ik heb altijd uh, zoveel mogelijk geprobeerd uh, onderzoek te doen. En dat heb ik op allerlei manieren geprobeerd. En een van de hele belangrijke dingen was uh, natuurlijk veldwerk doen. En uh, daarom uh, ja, liet, uh, liet ik uh, niets mij tegenhouden om naar bepaalde plekken toe te gaan. Ja precies, want, want er, er zitten eigenlijk twee elementen in die karakterisering. Ten eerste is het uh, die, die, ja, die heroïek eigenlijk, uh, die, die mm. teruggrijpt op ons verleden, maar ook op het Noorse verleden. Aan de andere kant is er het feit dat, ja, dat u daar dan was en dat de anderen er niet waren en dat misschien ook wel een zekere mate van uh, ja, um, jaloezie ontstond. Ja, dat, dat, dat zou best kunnen. Um, wat ik in ieder geval uh, altijd geprobeerd heb... is uh, om dingen die ik in mijn hoofd had en uh, dingen die ik wilde doen... ook inderdaad uit te voeren. En, ja. Uh, ja, daar heb ik uh, eigenlijk uh, me door niets laten tegenhouden. Uh, het was een oude fascinatie die u had als kind voor het Poolgebied. U heeft dat die 30 jaar lang steeds weer verteld. Hè? De schoolplaat van Itings, van het behouden huis. Plaats plaat van walvisvaders die een ijsbeer doodschoten is van Jetses. Hè? Een van de weinige historieprenten van Jetses. U had toen alleen die schoolplaat als bron van kennis. Nu neemt u afscheid als iemand die het gebied door en door kent. Is er iets van die vroege fascinatie bewaard gebleven... ondanks al die reizen en al die studie? Of is er iets anders voor in de plaats gekomen... dat u steeds weer naar het noorden trok? Nee, het is toch wel die fascinatie gebleven. Maar het is, het is niet alleen fascinatie voor het noorden. Het is meer een, een veel bredere fascinatie voor woeste gebieden. Voor gebieden waar, uh, die nog niet zo ingericht zijn als uh, onze gebieden. Dat, uh, die hebben mij altijd getrokken. Want ik ben uh, bijvoorbeeld begonnen in de Sahel... En ik heb uh, daar twee maanden onderzoek gedaan. En uh, dat boeide me eigenlijk net zo als het Noordpoolgebied. Ja, ja. Wat, wat is in die dertig jaar voor u het belangrijkste inzicht geweest... dat u veroverd hebt, waarvan u nu kunt zeggen... dat weten we nou toch maar. Hè? Of dat hebben we voor de ondergang behoed. Of dat hebben we toch maar aan het licht gebracht. Ja, dat is lastig te beantwoorden. Maar wat uh, het, het idee van uh, dat... Dat mensen uh, toch heel veel moeite moeten doen om aan de rand van de bewoonde wereld zich staande te houden. En dat sommige mensen, en uh, dan heb ik het niet direct over uh, Westerlingen, maar met name over jagersverzamelaars uh, helemaal in het noorden van Groenland. Dat die er alles voor over hebben om, uh, om daar te blijven bestaan. Is er een constante geweest, want we hebben het nu over die jagers van Groenland. Dat is, natuurlijk, dat, dat is een cultuur die natuurlijk ontzettend ver van de onze afstaat in zekere zin. Is er, is er een constante geweest die ons daar in die 400 jaar naartoe trok of weghield? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat het alleen avontuur was. Of de mogelijkheden om een wereld te was, worden. Nee, dat was het. Was, uh, Avantuur staat er wel bij hoor. Uh, dat heeft altijd wel een rol gespeeld. Maar. Het waren natuurlijk kooplieden die in het westen van het land woonden en die geld wilden verdienen. En uh, die zagen op een gegeven moment uh, niet alleen via de walvisvangstmogelijkheden, maar ook via de Pels. Uh, handel en uh, later via steenkool en uh, tegenwoordig uh, olie en gas. Yeah. Geld verdienen, dat was eigenlijk het belangrijkste. En uh, ja, ze hoefden het zelf niet te doen. Ze stuurden mensen daar naartoe en uh, die, die, die mensen moesten het uitvoeren. En die mensen gingen graag, want die hadden toch ook wel iets avontuurlijks. Die vonden het uh, boeiend. Uh, het is beslist uh, waar dat uh, men in het begin van de 17e eeuw al... Uh, uh, zich aangetrokken voelde tot die noordelijke gebieden. Ja, maar, uh, uh, uh, u hebt in die dertig jaar gezegd dat het toch eigenlijk een soort van zelfsprekende verbinding is tussen die Nederlanders uh, en het Noorden. Maar als ik het nu begrijp. Is, uh, als je er geld kan verdienen, wordt het al gauw vanzelfsprekend voor Nederland. Nou, je hebt twee partijen. Je hebt de partij die uh, investeren. En uh, heb, die we dan in de 17e eeuw kooplieden noemen. En, en uh, ja, tegenwoordig zijn dat dan ondernemers of CEO's. Uh, die, die mensen investeren. Die mensen die, uh, die, die, die vind, die vinden het interessant om geld te verdienen daar. Maar die en die blijven uh, zelf lekker thuis, uh, natuurlijk. En die blijven zelf heel vaak thuis, ja. Ja, ja, ja dat was zelfs uh, in, in die walvisvangsperiode zo. Die kooplieden die blijven gewoon in Rotterdam en Amsterdam. En, uh, Stuurden de mensen daar naartoe. En die moesten uh, ja, eigenlijk soms met uh, gevaar voor eigen leven uh, op die walvissen ja. Ja. Maar, maar weten we er iets van? Want je, we hebben het over de 17e eeuw. Dan heb je een heleboel jongens die gaan lekker naar Indië of naar een ander warm land. En dan heb je stelmoloten die gaan daar naar het naar, naar koude noorden. De, wie zijn dat dan? Die, die, die? Ik zou zeggen: ja, als je mag kiezen, ga je zoek je toch. Uh, de bouwt die eilanden op en zo ergens anders. Ja, en toch is dat niet zo. Uh, als je naar Indië ging, dan uh, had je duidelijk mindere kans om te overleven dan uh, wanneer je naar het noorden toe ging. En bovendien, als je naar het noorden toe ging, dan ging je vaak alleen maar de zomermaanden daar naartoe. He, uh, er zijn twee overwinteringen geweest, maar als we daar even vanaf zien, dan, uh, dan zat men als, alleen de vier, winter, uh, de vier zomermaanden daar. En uh, dan kon men zwinters kon men, uh, nog weer wat anders doen. En het waren meestal mensen vanuit het platteland die een boerderijtje hadden en uh, dat boerenbedrijfje dan overlieten aan hun vrouwen uh, en kinderen en, Zomers uh, wat geld gingen verdienen op de Walvisvaart. Ik begrijp, ik begrijp ook dat een, een actief uh, gebied wat heel actief was in de Walvisvaart, was Huisduinen. Wat nu den Helder is, dat waren toch ook mensen die, die ook bijna in. Ja, nou, gezinsverband is misschien te sterk uitgedrukt... maar uh, hele gemeenschappen die daar naartoe gingen. Dat ja, dat, dat krijg je later. Hè. Dat krijg je in de tweede helft van de 17e eeuw en oh, ja. de 18e eeuw. Uh, met name in de 18e eeuw zie je dat Huisduinen een belangrijke rol gaat spelen. Daarvoor waren het toch gewoon de, de havens die bekend waren uit de 17e eeuw. Hoornek, Huizen, Amsterdam, Delft, uh, de Zeeuwse havens. Uh, waar kooplieden zaten. En die kooplieden die stuurden schepen naar het noorden... en die hadden dan uh, weer bemanningen daar uit de buurt. Dus dat, dat had met huisduinen op dat moment nog niet zoveel te maken. Huisduinen is de periode dat uh, de walvisvangst vrij was. De eerste... Laten we zeggen, 40 jaar uh, was de, werd de walvisvangst uh, uitgevoerd in Kompi-verband. Nou, is het zo dat, dat barents die gaat dan voor het eerst echt zo helemaal ver naar het noorden. Barents ontdekt ook, tenminste, de, de, de, de, de barents en Heemskerk en zijn bemanningen... die, die ontdekken Spitsbergen. Um, maar die komen terug met een soort heroïke mislukking. Dat zou je kunnen zeggen. Ja, nou, dat kan een reden zijn om er juist weg te blijven. Wanneer? Ja, uh, dat... Dat, dat zou je inderdaad zeggen. Maar eh, men, heeft toch, uh, men is blijven proberen om die noordoostelijke doorvaartroute naar China en Indië te zoeken. Eh, ondanks het feit dat inmiddels die andere route ook door Nederlanders was uh, ontdekt... Uh, bleef me bezig. En men heeft op een gegeven moment Harry Hudson... En in dienst van de VOC... Uh, heeft men naar het noorden toegestuurd. En uh, die zag grote hoeveelheden walvissen daar. En die moeten echt ontzettend veel zijn. We hebben een, een calculatie gemaakt van het aantal walvissen daar. En 46.000 walvissen moeten daar rondgezwommen hebben. Dus er moeten baaien op Spitsbergen zijn geweest... met alleen maar walvissen eigenlijk. En uh, ja, dat werd uh, geconstateerd door Harry Hudson. En dat was net in een periode dat er een enorm gebrek aan uh, olie en vetten was... in, uh, in West-Europa. En ja, daar zagen de kooplieden wel brood in. Maar niemand had die beesten ooit gevangen... Ik, um... Nee, dat was een groot probleem en uh, om dat te ondervangen, de eerste, de eerste expedities gingen ook alles mis hoor, oh. uh, maar om dat te ondervangen werden Basken ingehuurd die al vanaf de 12e eeuw op walvissen jaagden en die hebben in feite die technologie uh, meegenomen, in eerste instantie zelf uitgevoerd, maar later hebben ze dat de Nederlanders geleerd. Die Walvisvaart vereist allerlei aanpassingen van schepen, dubbele wanden bijvoorbeeld. Lijkt heel specifiek voor gebruik daar, maar heeft die Walvisvaart die aanwezigheid in het noorden ook dingen opgeleverd die weer uh, uh, ons in de rest van de geschiedenis geholpen hebben? Is er een spin-off? Uh. Ja, er is een hele duidelijke spin-off geweest. Er was in ieder geval een, een beeld dat de mensen die ter walvisvaart waren gegaan... dat dat echte zeelieden waren. Dat je daar heel goed uh, een, een vloot mee zou kunnen bemannen. Dan heb je een, een goede bemanning aan boord van de schepen. Dus, de spin-off is eigenlijk meer die richting uit geweest. Een andere spin-off is geweest dat uh, men op een gegeven moment mensen uit uh, Duitse eilanden uh, ging recruteren. En uh, ja, dat die, uh, als ze terugkwamen, dan hadden ze wat geld. Dan kochten ze allerlei spullen in Amsterdam en dat namen ze mee naar uh, de Noord-Friese eilanden: naar Veur, naar Ambrom, en daar richtten ze hele huizen mee in. Dus dat was in feite een soort uh, transitie van cultuur daar naartoe. Van Nederlandse cultuur. Dat zou je ook een spin-off kunnen noemen. Een ja, levertraan. Ja, Dat we allemaal dat is het. opgegroeid zijn met, uh, ja. van, van, van een zekere leeftijd met die, die, die, die eetlepels of theelepels. Uh, die gele capsules. Uh. Is, ja, dat, die, is dat ook niet een spin-off? Die, die leventraan die wordt altijd in verband gebracht met de walvisvangst. Maar heeft er niets mee te maken. Ja, dat vermoed ja. <laughs> ja. komt van de lever van de kabeljauw. Ja. En uh, heeft dus verder niets met walvisvaart te maken. Ja. Maar op een of andere manier ja. werd het door ons altijd geassocieerd met oh. uh, walvisvangst. In, uh, in uh, half Vanwege de 18e eeuw, in um, de tweede helft van de 18e eeuw sterft eigenlijk die uh, die walvisvaart uit en met de nekslag door de door de Franse blokkades en dan zou je zeggen, nou dan is het afgelopen in het Noordpoolgebied, maar dat is niet zo, hè. Nee, men probeert ten eerste instantie, uh, in uh, de 19e eeuw, probeert men die walvisvangst weer opnieuw leven in te, breien, in te blazen. Het is uh, koning Willem I die, die uh, daar uh, veel geld in investeert en die probeert dat weer op te zetten. Want ja, uh, walvisvangst had een hele goede uh, imago. Dus uh, men wilde heel graag wilde men dat weer uh, uh, aan de gang krijgen. En bovendien uh, waren het heel veel arbeidsplaatsen. Nou, na de Franse tijd was daar wel behoefte aan. Nou, dat heeft men een paar keer geprobeerd. Maar men ging naar de oude vangstgebieden. En die oude vangstgebieden die waren al echt al helemaal leeggejaagd. Dus uh, er zat ook heel weinig innovatie in. Men had eigenlijk net als de Engelsen en de Schotten... naar uh, de Hudson Bay moeten gaan. Of men had uh, aan de andere kant van de wereld op Walvisse moeten gaan jagen. En niet in, uh, in, in uh, de Beffend Bay en uh, in de wateren van Spitsbergen. Nee. En dan aan het eind van de 19e eeuw, of eigenlijk begin 20e eeuw, dan zie je dat uh, de steenkoolprijzen zo hoog oplopen. Dat het heel interessant wordt om steenkool te winnen in het Poolgebied. Die associatie zou je nooit maken. Maar uh, Rotterdamse havenbaronnen hebben een uh, steenkoolmijn gehad op Spitsbergen. En die uh, zijn ze begonnen in een uh, klein prefab-nederzettingje. Uh, vergelijkbaar misschien met, uh, met Smerenburg. Uh, en daar hebben ze steenkool gewonnen. Maar ja, toen zaten ze in een baai die heel erg. Ondiep was, dus dat steenkool was uh, wel gewonnen... maar die was niet af te voeren. <lacht> er moesten Allerlei ja. dingen moesten ze nog leren. En toen aan de andere kant van de fjord hebben ze Barentsburg uh, gesticht... en weer een mijn uh, opgebouwd. En ja, dat was de modernste wijn, mijn op een gegeven moment uh, in dat gebied. Alleen, uh, ja, toen liep die prijs naar beneden... en uh, toen uh, besloot men om er toch van af te zien. Men kon moeilijk geld krijgen... Uh, mensen wilden eigenlijk niet meer investeren. En men heeft er toen uiteindelijk die mijn aan, uh, aan, aan de Russen verkocht. Maar de Russen die hebben in diezelfde mijngangen. hebben die nog uh, geruime tijd uh, kolen gewonnen. Waarom konden zij dat wel dan? Ja, dat is helemaal, helemaal waar. Uh, ze hebben eigenlijk het hele systeem van de Nederlanders overgenomen. En uh, zij konden dat wel, omdat zij niet al die eisen stellen. die in. en nou druk ik het even uh, wat hard uit. het kapitalistische wereld wel gedaan. Er werd gewoon. Uh, in Rusland werd niet gekeken naar de prijs. Oh. Uh, er werd uh, ook niet gekeken naar de opbrengsten. En uh, men kon dat dus gewoon uitvoeren. Want de Russen zaten daar met hele andere ideeën. Die Russen zaten daar met politieke uh, ideeën in hun hoofd. Die wilden gewoon daar toch een, uh, een, een vast uh, punt hebben waar ze uh, uiteindelijk uh, de soevereiniteit zouden kunnen claimen. Een soort strategische aanwezigheid. Je ziet ja. nou, in de 19e eeuw, u noemde koning Willem I, later was mm -hmm. het ook uh, prins Alexander, dus een, een, een zoon van Willem mm -hmm. III, en, en koningin ja. Wilhelmina, die zich sterk hebben gemaakt voor die aanwezigheid... die. Ja, toch een soort mythische bijklank had. En die waarschijnlijk dan ook weer afstraalde op het Koningshuis. Het, um, de, de bereidheid is er wel, maar het geld is er vaak niet. Um, uh, hebt u, uh, toen u begin jaren tachtig de boel weer oppakte... en geld probeerde te werven voor onderzoek... merkt u dat dat oude sentiment kon aanboren? Of liep u tegen dezelfde terughoudendheid aan? Nee, die, die, dat oude sentiment, dat was er nog wel degelijk. Het was ook toen wij terugkwamen van de eerste expeditie... dat er een enorme persgolf over ons heen kwam. En uh, dat werd binnen de universiteit werd daar ook een beetje... Raar naar gekeken van ja. Treed je zo in de publiciteit? Dat is toch dat kan niet goed zijn. Ja. We praten nu over het eind van de jaren zeventig, dat was echt totaal anders dan tegenwoordig. Ja. En uh, ja, wij, wij hadden het geluk dat we een sponsor uh, konden krijgen, Karel Denig. En Karel Denig die, uh, was van, bereid. van natuur, van, van de, om... de tenting, camping oh zo. ja, van ja, de tent. Ja, ja, ja, ja. Uh, En die was bereid om ons te ondersteunen. En later hebben we uh, de NOS uh, bereid gevonden. om, uh, om tegen betaling een aantal uh, documentaires te maken. En zo hebben we eigenlijk, Elsevier Magazine heeft ook op een gegeven moment nog uh, uh, meegedaan. En zo hebben we eigenlijk uh, ja, alles bij elkaar gescharreld. En na die tijd uh, ja, was het een kwestie van lezingen geven, geld vragen. En dat geld weer gebruiken om die expedities aan de gang te houden. Het was eigenlijk uh, enorm scharrelen. We hebben in die periode nooit geld gehad van NBO of iets dergelijks. Nee, klinkt nog een beetje bozig. Nee, nee, nee, nee oh. helemaal, niet, helemaal niet. Ik vind het heel bijzonder. Als ik terugkijk, dan, dan, dan vind ik het heel bijzonder... dat, we, dat het toch allemaal gelukt is. Hè, en dat we toch steeds het geld weer bij elkaar kregen. En dat zegt ook iets over het sentiment... wat er in Nederland kennelijk toch leeft... ten aanzien van die poolgebieden. Nederlanders vinden dat interessant, dat, dat, of vonden het altijd interessant wat wij deden. Ja. Kan je nog in twintig seconden zeggen wat je nou, uh, hoe dat nou moet... dat je er niet meer naartoe kan, Laurens? <laughs> Nou, ik ga er wel degelijk weer naartoe, hoor. Uh, ik, ben, uh, ik, ik heb een functie bij, uh, bij de reizen uh, van, uh, van mensen die naar het Poolgebied toe willen. En uh, ik gids dat wat, of ik ben expeditieleider. En, uh, en zo kom ik er af en toe nog. Oké, okay, nou, heel vriendelijk bedankt voor je verhaal vanmorgen. Graag gedaan. Nou, dit was het einde van het eerste uur. Na het nieuws gaan we gewoon lekker door uh, voor... We, gaan, we hebben de recensenten, maar er is ook een spoor terug... Uh, met daarin het verhaal van Pilatus, de man van uh, de Pilatus-methode. Tot zometeen.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 Dit is Radio 1.